Uh, nou, nou kijken we dus de, de, de kern van dit groepje aan. Hè. Ja. Dit zijn de, de sterke soldaten. Hè. De pioniers van Israël. Hè. Ja, Die gaan door duk, dik en dun. Ja. Ja. Wat, wat? Amen. Ja. Ja. ja. Ik heb, ik heb trouwens uh, een boekje hier. Daar heb ik uh, uh, onlangs uh, een herdruk van gedaan. Uh, dat heeft mij 2000 euro gekost, dit boekje. En dit boekje is wel in het Engels hoor, maar het is heel erg gemakkelijk Engels. En er staan platen op bijna iedere pagina om het nog gemakkelijker te maken voor je, weet je wel. En uh, ik weet dat in deze wereld vandaag het attentiespan van mensen dus erg verkort is hè, door televisie enzovoort en daarom is dit boekje maar zo'n zo 47 pagina's van tekst en op iedere pagina staan plaatjes dus, dus niet, het, het, zal, het zal niet zo moeilijk zijn hè. nou dit boekje dat, dat kun je uh, verkrijgen van mij voor 10 euro's en het vertelt je dus daar zit het bewijs in ...dat Amerika Israël is. en Dat Amerika tot Israël behoort. Amerika is niet Israël. Amerika behoort tot Israël. Vele andere landen ook trouwens. Ook Nederland. Ook Nederland, ook België enzovoort. En dus de, stam, de stammen die in Nederland domineren... ...dat zijn de Friese in het noorden... ...en die zijn van de stam Issachar... ...en dan de andere stam die hier in Nederland domineert, is de stam van Zebulon. En je weet, aan het oosten van het uh, uh, kamp van Israël, daar had je de brigade van Juda. En dan had je Juda, de brigade van Juda, en die wandelde achter de leeuw van Juda. Which is Yeshua, but they don't know it. En uh, de leeuw van Juda, en dan boven Juda, aan de oosterkant zat Issachar, en dan beneden Judah zat de stam van Zebulon. En Judah, Issachar en Zebulon, die zijn samen opgebracht. Die waren alle drie de zonen van Leah. En dus er is een, er is een relatie, een speciale relatie tussen Issachar en Zebulon. En wanneer je dus in de Bijbel kijkt, dan zie je altijd wanneer Zebulon genoemd wordt, dan wordt Issachar ook genoemd. En iedere keer dat Issachar genoemd wordt, dan wordt Zebulon ook genoemd. Kijk het maar eens na in je Bijbel. Hè? En dan Juda, er is dus een speciale relatie tussen Juda, Issachar en Zebulon, de zonen van Lia, de zonen van Jacob. Nou, leuk hè, vind je niet? Uh, nou, hier heb je dus bewijzen van de heraldiek, de heraldiek van uh, Amerika. De heraldiek van Nederland vertelt ons ook dat Nederland Zebulon is. Dat zit in de Nederlandse heraldiek. En uh, het vertelt ons ook dat het koninklijke huis van Nederland van, van, van, van, van koning David komt. Dat vertelt onze heraldiek ook. Hè? Koningin Beatrix is een lineale uh, afstammeling van koning David van Israël. Van Koningin Beatrix. Hè? Ja. Wilhelmina is lang dood. Hè? Ja. Yeah. Was een hele goede vrouw trouwens. En... Ja. Maar hier heb je bijvoorbeeld, in dit boekje heb je dus kleurenplaten van de heraldiek van Amerika. En hier heb je dus een plaat van uh, de, de, de grote seal, de great seal of America. Dat is het wapen van Amerika. Het is heel anders dan ieder ander wapen in de wereld. Er zit die arend in het midden en boven die arend heb je dus een, een betekenis van de pilaar van wolken. En de pilaar van vuur. En dan in het midden van de pilaar van wolken en pilaar van vuur... heb je dertien sterren die de dertien stammen van Israël afbeelden. Want de twee zonen van Jozef die werden tot volle stam opgeheven door Jacob. Dus wanneer je dus de twee zonen van Jozef telt in plaats van Jozef... dan heb je dertien stammen, niet twaalf. Nou, die dertien stammen van, van Israël die zijn... ...in de pilaren van wolken... ...en de pilaar van vuur... ...omgevat in dit... Uh, ...symbool, dit Amerikaans symbool... ...en in de... ...vorm in van de Magen David... ...de star of David... ...de ster van David. Huh? Nou is dat niet fantastisch? Nou er is... ...in de wereld geen... Uh, ...israelitisch symbool... ...dat sterker is... ...en dat op een sterke manier... aanduidt. dat... Amerika Israël is dan de seal of Amerika, het symbool van Amerika. Dit is Amerika's ge geboortevlek, zeg maar. Hè? Gewoon een geboortevlek op het gezicht. Eh, je herinnert je wel Gorbachev, de voormalige premier van, van Rusland, die had een hele grote paarse vlek op zijn, op zijn voorhoofd. Hè? En dat, die kon je niet afvegen, die kon je niet schoonmaken, die kon je niet afwassen... Vim werkte ook niet. Hij was er altijd daar. Hè? En zo is het ook met de geboortevlek van Amerika. En de geboortevlek van Amerika is het symbool van Israël. De pilaar van wolken en de pilaar van vuur. Hè? Fantastisch. Hè? Zit er allemaal hierin. Ik heb dus rabbijnen in Jeruzalem. En die willen graag dat dit boek in het Hebreeuws vertaald wordt. En ze hebben mij gebeden, gesmeekt. Of ik dat wil doen. Want het is zo duidelijk. En het Joodse volk kan zien wie Israël is. Het Joodse volk kan zien wie de zonen van Jozef zijn. Want Engeland staat er ook in. Al de gemene beste landen staan hierin. Enzovoort. Dus uh, dat, dat hebben ze mij gevraagd al vier jaar geleden. En ik heb nooit daarvoor het geld gehad. Dus als er iemand hier schatrijk is. Nou, dan praat maar met me. Ja, daarover. Ja. Nou, dan gaan we met die preek door. En uh, onze vriend die heeft daar die mooie tekst al op staan, die we de vorige keer bekeken hebben. Die hele positieve tekst die we lazen. Dan zal de Heer, uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken naar wie er gebied de Heere uw God, u verstrooid heeft. Nou, aan de positieve kant, dit geschrift legt uit dat het verloren huis van Israël en Juda, dat wil zeggen alle nazaten van Jacob, een goddelijke redding zullen ervaren van enorme proporties. En dit is volgens Jesaja de tweede exodus, wordt de tweede exodus genoemd. En dat is dus de tweede keer dat alle stammen van Israël gered zullen worden van de klauwen van hun onderdrukkers. En de eerste keer werden ze gered van de klauwen van Pharaoh of Egypte. Egypte hè? En uh, het, het gaat hier dus over de tweede keer dat geheel Israël in gevangenschap gaat. Want je kunt niet door een tweede exodus van Egypte gaan als je niet eerst in, in, in Egyptische gevangenis zit. He? En Egypte is een, een bijbelsymbool voor de wereld, He? de wereld die niet-Israël is, niet is. Dan gaan we even kijken naar Jezaja 11 en vers 11. Het zal ten dien dagen geschieden dat de Heer wederom zijn hand opheffen zou om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Pathros, Ethiopië. Elam, Sinjar, Hamat en de kustlanden der zee. He? Dus het gaat dus weer gebeuren: dat Yahweh zijn hand zal opheffen. om zijn mensen, de rest van zijn volk, die overblijven van die gevangenschap. En hij zal zijn hand opheffen om ze los te kopen. en ze te bevrijden van al die landen waar ze verspreid zijn. En waar ze dus in gevangenis zitten. He? Hebben we het al? Nee, nog niet. Dan gaan we gewoon door. De rest van Israël. Het it gaat dus over de rest van Israël. En Judah. Uh, Israël en Judah zal worden gered. Dat wil zeggen dat de grote meerderheid van Israëls bevolking. van de honger, de pestilentie. en door het zwaard omkomt. Zoals is voorspeld in de tijd van Jacob's angsten. Oh, that's good. I quite agree. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Bauchem Kavod Malchutod Leolam Vaes. Israël, Yahweh is onze God. Yahweh is één. Je weet het wel, hè? De eerste is deel twee. We komen er wel hoor. Ik komen wel. Oké. Go. daar is. Ik heb het al gelezen en het zal ten dien geschieden dat de Heer wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest, het restant van zijn volk. Dank je. Restant van zijn volk. Die overblijft in Assur, Egypte, Pathos, Ethiopië, Elam, Sinjar, Hamad en in de kustlanden der Zee. Nou, de meeste van die landen zijn rond de Mediterranean Zee. En uh, de kustlanden der Zee, nou, dat kan overal in de wereld zijn. Het kan ook zijn in de landen waar ze origineel in gevangenschap genomen zijn. Dus, dan moeten we maar afwachten wat er gebeurt. En dan zien we het wel. De rest van Israël en Juda worden gered. Dat wil zeggen dat de grote meerderheid van Israëls bevolking... ...van de honger, pestilentie en door het zwaard zal omkomen. En uh, het woord rest betekent restant. En uh, uh, Jesaja zegt ook overblijft. En heeft het over een overblijfsel van Israël. Dat door die trouble komt. Hè? En uh, de terreur en de slavernij die overleven de terreur en de slavernij van de tijd van Jacob's angsten... die ook de grote tribulatie genoemd wordt in de Brit-Gadasha. Alleen een restant, of een rest, blijft over als, je, als Jezaja dat uitlegt. En hij zegt het vier keer, om dat, dat puntig sterk aan, aan te bevelen. En het zal ten dien dagen geschieden dat de rest van Israël... en wat van Jacob's huis ontkomen is... Niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Heere, de heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jacob tot de sterke God. Want al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren. Verdelging is vastbesloten, overvloeiende van gerechtigheid." Dus dat, dat punt is toch wel heel erg sterk gemaakt. Dat alleen maar een restant blijft ervan over. Dit is een angstaanjagende profetie die iedere Amerikaanse, Nederlandse, Belgische burger eh, you know, aangaat. En je ziet het wel in de woorden van Isaiah, dat die verdelging is vastbesloten. Vastbesloten. Het gaat niet veranderen, het is al besloten. En die wordt overvloeiend van gerechtigheid. We hebben het wel verdiend, vind je niet? We hebben het wel verdiend. En we hebben er gewoon om gevraagd. En we willen niet teshuva doen. We willen niet luisteren naar de stemmen van de profeten. En we willen ons niet, we willen ons niet aan de Torah onderwerpen. Helemaal niet. Dat willen we niet weten. Dus we hebben het wel verdiend. Ja, een vertelking is vastbesloten en is volstrekt. Je ziet vastbesloten. Is vastbesloten. Zie je dat? Vastbesloten. Overvloeiend van gerechtigheid. In, in vers 23 spreekt Yahweh door Jesaja als volgt: Ja, een verdelging is vastbesloten. Die vastbesloten is: voltrekt de Heer, de Heer der heerscharen, in het midden van de ganse aarde. Bijbelse voorspellingen falen nooit. Yahweh heeft, met drie e's, zelfs ...het decreet gegeven, dat die destructie zal komen. Dat komt overeen met George Washington's visioen. Want hij zei in de duisternis... ...zag ik grote legers het hele land vernielen... ...en zij staken dorpen, steden en metropolen in brand. Zullen so, ze waarschijnlijk met raketten doen. Zo... So, de profeet Hosea bevestigt de visioen van Washington met betrekking tot de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de gemene best landen in Hosea 5, vers uh, 5 tot 9. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hen. Israël en Ephraim zullen struikelen voor hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt met hen. Hun kleinvee en hun runderen. Zullen zij brengen om de heer te zoeken. Maar ze zullen hem niet vinden. Hij onttrekt zich aan hen. Tegen de heren hebben zij trouwloos gehandeld. Want ze hebben bastaard, children verwekt. Nu kan elke nieuwe maan hen verteren met hun bezittingen. En dat gaat nu gebeuren al. Hè? De bezittingen die gaan veni, vidi, footsi, hè? En het gaat heel snel gebeuren. Uh, de bezittingen blaast de bezuin in Gibeah, de trompet in Ramah, maakt alarm in Beth-Aven. Achter u, Benjamin, tot een woesternij zal Ifreem worden ter dagen des oordeels. Over de stammen Israëls maak ik bekend wat vast besloten is. Je kunt het niet veranderen. Je kunt het niet veranderen. Het is vast besloten. Nou, als je dus denkt over de hoogmoed van Israël, die openlijk tegen hem getuigt. Moet je maar eens kijken wat er gebeurt op de, in die abortus uh, uh, scenario. Hè? In Amerika hebben ze bijna 50 miljoen kinderen geaborteerd. In Engeland hebben ze meer dan 6 miljoen kinderen geaborteerd. Ik weet niet wat het figuur voor Nederland is, maar het zal ook wel vrij hoog zijn. In Israël, de staat van Israël, is het ook <coughs> erg hoog. En zo, nou dat is gewoon verschrikkelijk in de ogen van Yahweh. Hè? Want het potentieel van die Israëlitische kinderen is gestolen van ze. Ze mochten zelfs nog, nog niet eens geboren worden. En dat is allemaal geofferd op het altaar van, van convenience, zeggen ze in Engels. Van gemak, het altaar van gemak worden die ongeboren kinderen opgeofferd. En dat is een verschrikkelijke zonde... Een verschrikkelijke zonde. En de handen van die Israëlitische landen... de mensen van die Israëlitische landen... die zitten vol met bloed... van, de, van die on, on, onnozele... innocent... Hè? kinderen. Hè? En nou weet je wat zo vreemd is? Dat de vijand... die, die laat dat gebeuren... in alle Israëlitische landen. Op een grote schaal laat hij dat gebeuren. En dan... Dan, wat er gebeurt dan? Dat betekent dus dat al die Israëlitische mensen die niet geboren zijn, die moeten herplaatst worden. En hoe herplaatsen die mensen? Ze herplaatsen ze door immigratie. Nou, je hebt in Amerika zo'n 50 miljoen immigranten. In Engeland heb je zo'n 5, 6 miljoen immigranten. In Nederland heb je ook een paar miljoen immigranten. En die immigranten die verplaatsen de Nederlanders. ...en de Amerikanen en de Engelsen die geaborteerd zijn. Gek, hè? Is dat niet crazy? En zo is dat gebeurd. En zo krijgt de vijand dus een voet in het land van Israël. Een vreemde, vijandige voet in het land van Israël. Dat is zijn plan. Dan heeft hij nog een ander plan. En dat andere plan is om, om, om dus de, de, de, de homoseksualiteit te bevorderen in alle Israëlitische landen. En de homoseksuele levensstijl, daar komen geen kinderen van. Hè? Daar komen dus ook geen kinderen van. Dan moet je die, die dus ook vervangen, toch nog meer immigranten. Weet je wel? En zo, so, je zit nu in een vicieuze uh, uh, cirkel. Um, well, let's... Ik ga een beetje van de, van de kant af hier, maar het uh, is toch wel... Heeft toch wel een verband. De profeet Hosea, um, die hebben we daar net gelezen. Dus Hosea voorspelde de ondergang van het Noordrijk van Israël. En hij was de laatste profeet tot Israël voordat het noordelijk Koninkrijk viel in 722. Hij leefde in dezelfde tijd als Jesaja, als Joel, als Amos en Jona. Het is zeer mogelijk dat als een jonge man, hij lid was van de school van profeten. En ik, enige, één dag zou ik graag een testimonie willen geven hier, over de school van profeten. Want ik heb daar een persoonlijke, hoe noem je dat testimonie? Ik heb een persoonlijke getuigenis van de school van profeten. Eén dag zal ik die graag hier willen geven. Nou, dus, die gevestigd was door Elia. Weet je dat Samuel, de profeet Samuel, een school van profeten had? Elia had een school van profeten. Elias had een school van profeten. Nou, in de eindtijd komt er in Jeruzalem ook een school van profeten. En, en Yahweh heeft mij laten zien waar die school komt. En dat is al een heel vreemd verhaal. Maar uh, heel vreemd verhaal, dat zou je nooit kunnen uitwerken zelf. En, uh, maar ik, ik geloof toch dat ik... De plaats, de plaats heb ik Jarwij heeft, heeft mee laten zien. Ik heb die plaats met olie, uh, hoe noem je dat, Ge gezalfd. Ik heb die plaats met olie gezalfd. Al tien jaar geleden heb ik die plaats gezalfd. De muren de kanten. En heb ik gezegd: Yahweh, heeft, dit is jou, jouw plan voor de school van profeten. Ge maak het gebeuren. Laat het gebeuren. Laat het tot ons komen. Ja? En onlangs nog bevestiging gehad, ...van iemand anders die hetzelfde woord had. Magnifiek. Een paar weken geleden nog. Hij voorspelde de ondergang van het Noordrijk... ...dat geïdentificeerd wordt met Ephraim. Maar tegelijk voorspelde hij ook hetzelfde voor onze tijd. Want profetie is een duel, duele, is um, twee, twee, twee, tweevoudig. Tweezijdig, tweevoudig. Huh? Wat? Oké, okay, daar is dus de eerste, ja, daar is de eerste, de, eerste, um, um, uh, de eerste uitleg en dan de tweede uitleg. En zo werkt profetie, dat is altijd de eerste, dat is de eerste exodus, dat is de tweede exodus. Dat is de eerste komst van Messias en dat is de tweede komst van Messias. En je kunt zo door het hele geschrift heen, en sommige profetieën, die gebeuren niet gewoon één keer of twee keer, die mee drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer, gebeurt Steeds weer. Net zoals Salomon dat zegt. Hè? Nou, uh, dus... Um, um, hij voorspelde dat voor onze tijd ook. En hij proficeerde dat Ephraim, dat is de generiek naam voor de tien stammen van Israël, gestraft zou worden en in ballingschap zouden gaan naar Egypte. Kijk maar eens naar dit uh, geschrift hier. Uh, Hosea 6, 6, 7, 16. Zij keren zich, maar niet naar omhoog... Zij zijn geworden als een bedriegelijke boog, door het zwaard zullen hun vorsten vallen, wegens de heftigheid hunner tong. Daarover spot men met hen in het land van Egypte. Hosea 8:13 zegt: Nu gedenkt hij hun verkeerdheid en straft hun zonden, zij zullen terugkeren naar Egypte. Noteer dat in de eerste ballingschap van het koninkrijk van Israël in 722 bc, de inwoners niet naar Egypte gingen. Die gingen naar Assyrië. Maar hier gaat het over Egypte. Ze gaan naar Egypte als een andere plaats. Dat is nog niet gebeurd. Dat staat dus voor de deur. Ze worden naar Egypte, niet naar Assyrië gedeporteerd. Dus de verwijzing naar Egypte in Hosea's tekst, moet daardoor in de toekomst tot vervulling komen. Nou, Ephraim zal dus terugkeren naar Egypte. Zij zullen in het land des heren niet blijven, maar Ephraim zal naar Egypte terugkeren. En in Assur zullen zij het onreine eten. Dat doen ze trouwens nou ook, hè. Lekkere ham, lekker, ham hè? lekker varkensvlees, varkenshaasje. You know, al dat spul. Eh? Lekkere kreeft eten. Eh? Granalen. Paling, verschrikkelijk. Paling. Oh, bah. Kun je dat eten zeggen? Een Amos heeft het er ook over. En Amos zegt, daarom zo zegt de Heer: uw vrouw zal in de stad overspel bedrijven, uw zonen en uw... Dat doen ze trouwens ook, weet je wel. De vrouwen meer dan de mannen, deze dagen. Gebeurt hoor. En uw zonen en uw dochters zullen vallen door het zwaard. Uw akker zal met het meetsnoer verdeeld worden. Gij zelf zult op, op, op, op onreine bodem sterven. En Israël zal voorzeker, voorzeker in ballingschap wegtrekken uit zijn land. Hebben ze niet over? De joden heer ze hebben het hier over al de twaalf zonen van Jacob. Ze hebben het hier over al de stammen van Israël. Die zullen zeker in ballingschap wegtrekken uit hun land. In de eindtijd zal Israël nog eens in gevangenschap gaan en Amerika dient dat onder de ogen te zien. Dat lijkt in het licht van vandaag gewoon belachelijk en ondenkbaar, want Amerika is zo'n grote macht. Amerika is militair dominant in de hele wereld. En dit is de enige superpower van de wereld. Maar de waarschuwing is al op de muur geschreven. En vele mensen kunnen het al zien. Haar kolossale macht is al aan het verkruimelen onder de mega schuldenlast. Nu meer dan drievoud het nationale inkomen. Zij is nu al afhankelijk geworden van haar vijanden. Herinner je de leuze van President Clinton, uh, President Clintons verkiezingscampagne? It's the economy, stupid. Zei hij: Het gaat allemaal over de economie. Gek. Hè? Mooie man om dat zo te zeggen. Hè? Het Romeinse Rijk viel al uiteen toen de economie niet meer draaide. Het Britse Rijk verviel vanwege, vanwege het dreigende faillissement. ...op het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 1990 stortte het communisme in de Sovjet unie in elkaar... ...omdat de economie de bewapeningsuitgaven niet meer kon betalen... ...in wetijven met de Verenigde Staten. De ineenstorting van deze goddeloze communistische reus... ...was zo abrupt dat de hele wereld daar verbaasd van stond. Toch gaat hetzelfde gebeuren met Israël... Met name Amerika. Amerika's weergaloze, ongeëvenaarde macht... ...staat op dit moment al op de drempel van destructie. De Verenigde Staten kijken totale economische ondergang recht in het gezicht. De dollar die valt tegen de grond aan. Het is gewoon onvermijdelijk. En daarna wordt de verovering van Israël, inclusief Amerika... Net zoals dat in de Bijbel door de profeten van Yahweh geschreven is. Nou, wanneer Amerika valt, valt het hele Westen. En ze hebben het dus over een recessie, maar deze recessie die we nu hebben, wordt een depressie. En die depressie komt ook naar Europa. En er komt honger komt naar Europa. En heel veel problemen. Maar het, het gebeurt dus omdat Amerika valt. De Amerikaanse reus die valt. En die wordt neergeslagen economisch. En dan kunnen ze die militaire budget niet meer onderhouden. En ze gooien het geld gewoon in een put. Ze doen biljoenen dollars, triljoenen dollars in de WC. En dan zeggen ze, psst, en whoosh, it all goes away. Het wordt weggegooid. En dat wordt allemaal nutteloos gespendeerd aan, aan dingen waar er is nooit een een, een a, Never a return. Dus uh, ja, de ineenstorting van Amerika die komt eraan. De, profe de profeet Jeremia naar, refereert naar een hemelse zending van redding... ...waarin Yahweh belooft zijn kinderen van verre streken te verlossen... Jeremia 46, 27, 28. Vrees gij dan niet, mijn knecht Jacob, en wees niet verschrikt, o Israël. Want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakomelingen uit het land, hunne gevangenschap. Nou, is dat niet duidelijk? Is dat niet duidelijk? Dat is de toekomst voor, voor Israël. Jacob uh, zal terugkeren en rustig en veilig zijn... ...door niemand opgeschrikt. Vrees gij niet, mijn knecht Jacob, luid het woord des Heren, want ik ben met u. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstoord heb, voorgoed afrekenen. Er komt een afrekening. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Je gaat wel met onze, onze cipiers en, en, en onze overzichters die ons in gevangenschap hebben, en, gezet hebben... Met hen gaat hij voorgoed afrekenen. Met ons gaat hij niet voorgoed afrekenen. Doch ik zal naar recht u tuchtigen, al zal ik u zeker niet vrij laten uitgaan. We moeten wel getuchtigd worden. Onze naties moeten wel getuchtigd worden. Nou gaan we dus spreken over de tweede exodus. De tweede exodus. Isaiah 11, 11, 11. Het zal ten dien dagen geschieden dat de Heer wederom, kijk nou eens, het zegt wederom. Hè? Weet, zie je dat? Wederom, wederom. Heb je de boodschap? Het gaat weer gebeuren. Dit is de tweede keer dat het gaat gebeuren. Hij gaat wederom zijn hand opheffen, zal om los te kopen de rest van zijn volk. Die overblijft in Assur, Egypte enzovoort. De profeet Jeremia bevestigt hetzelfde in Jeremia 23: En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. De tweede Exodus gaat gepaard met beproevingen, tekenen, wonderen en oorlogen. Zo zal. Yahweh Savaot, de Heer der Heerscharen, zijn volk met machtige hand en met uitgestrekte arm redden. Niet zonder straffing en niet zonder terreur. De profeet Ezekiel verklaart dit gebeuren in groot detail. Laten we maar eens even kijken. Ezekiel 20, 33 tot 38. Zo waar ik leef, luidt het woord, daar moet een o in zitten, vergeef me. Het woord van de heren, met sterke hand, met uitgestrekte arm... en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Nou, ik maak er soms wel een beetje een mopje van, hè? Want je ziet niet vele christenen... die dit, uh, deze eerste uitspraak van Ezekiel op hun uh, fridge hebben zitten, hè? Weet je wel, ze hebben het idee dat je uh, een magneet op je, op je ijskast zet, hè? En ik heb nooit een christen gezien die deze uitspraak op hun ijskast hebben zitten. Maar dat maakt het toch wel erg waar. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid, zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. You remember, uh, you, you herinnert-je Sinai, and where the Ten Commandments were given? Uh, en de tien geboden waren gegeven. En daar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, sprak God direct. ...tot zijn volk. En het was te hard voor ze. En ze zeiden, laat God niet met ons spreken. Mozes, doe jij het maar. We kunnen wel naar jou luisteren, maar God is gewoon te verschrikkelijk voor ons. Maar hier hebben we dus het woord dat, dat Yahweh met Israël in het gericht gaat treden... ...van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land van Egypte. Zo zal ik ook met u in het gewicht treden, luidt het woord van uh, Yahweh Zavarot, heren, heren. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen mij overtreden hebben. Wel zal ik hen leiden uit het land waar zij als vreemdelingen vertoeven. Maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik Yahweh ben. He? Dus degenen die, die uh, uh, uh, weerspannig zijn, en die zijn Torah overtreden hebben, en die zich niet willen veranderen, die komen er niet in. Die komen het land niet in. Ze worden uitgeleid van hun gevangenis, maar ze mogen het land niet binnenkomen. Juist zoals Yahweh zich toonde op de berg Sinai voor zijn uitverkoren volk in de eerste exodus van Egypte, zo, zo zal het bestand van Israël een soortgelijke ervaring ondergaan in de tweede exodus, na hun massale ontsnapping uit hun slavernij, gedurende onbeschrijfelijke verdrukking van de tijd van Jacobs angsten. Die tijd van verdrukking geldt trouwens ook... Voor al de zonen van Jacob, dat wil zeggen alle stammen van Israël, en niet voor de Joden alleen. Ik zeg het nog eens een keer. Ik heb het al tien keer gezegd, maar ik zeg het nog maar eens een keer. De meeste christenen zien zich helemaal niet als de nazaten van Jacob. Zij voelen dat de enige manier waarin zij deel kunnen maken met Israël, is door hun geloof in Yeshua de Messias. En dat hun geloof alleen hun spiritueel Israëliet maakt. Daarom denken ze ook dat de tijd van Jacob's benauwdheid alleen maar voor de Joden bestemd is. En dit voor de eenvoudige reden dat ze eeuwenlang nooit een genealogisch onderzoek hebben gedaan naar de afstamming van Jacob. Ze hebben nooit begrepen dat iedere keer de Bijbel over Jacob spreekt dat het om een collectiviteit van twaalf stammen gaat. De naam Jacob wiens naam tot Israël veranderd was, houdt altijd Israëls naties en stammen in hun totaliteit in. De tien stammen die van Juda afgesneden zijn, zullen wij, kunnen wij vandaag hoofdzakelijk terugvinden in de christelijke regio's van de wereld. Dit betekent dus dat de tijd van Jacobs angsten zowel voor christenen als joden geldt. Deze grote catastrofe is ook beschreven in Matthäus 24, waar het de grote verdrukking genoemd wordt. Kijk maar eens even naar Matthäus 24. En, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en nooit meer wezen zal. Indien die dagen niet ingekocht worden, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen, zullen die dagen worden ingekort. Nou, wat zou de situatie nou zijn, als er geen uitverkorenen zijn? Denk er eens even over. Wat zou de situatie voor de wereld zijn, als er geen uitverkorenen zijn? Want de enige reden waarom de dagen worden ingekort, is omdat het wordt gedaan ter wille van de uitverkorenen. Geen andere reden. Nou, dat geeft ons dus ook een hele grote verantwoordelijkheid. Als wij onze, onze roeping niet fatsoenlijk, niet fatsoenlijk uh, behouden, dan wordt al het vlees van de wereld vermijdigd. Zelfs alle mieren op de wereld. Al het vlees, alles dat vlees heeft. Een meer heeft ook vlees. Geen vlees blijft er over. En het hangt van ons, het hangt van ons af of die wereld gespaard wordt. Wat een verantwoordelijkheid is aan ons gegeven. Denk er maar eens over. Het wordt zo'n onbeschrijfelijke tijd van oorlog en terreur... dat zonder een hemelse interventie bij Yahweh, El Shaddai... geen vlees, menselijk of dierlijk, die tijd zou kunnen overleven... Zo'n catastrofische totale destructie van alles dat leeft, is alleen mogelijk geworden sinds de eerste atoombom ontplofte boven Hiroshima in 1944. In de tijd voordat die dramatische gebeurtenissen plaatsnemen, zal het geloof van vele christenen en ook van vele Messiaanse volgelingen van Yeshua schipbreuk leiden op de rotsen van Ongeloof. De rotsen van vijandigheid. Dit zal zeker zo zijn voor degenen die geloven dat zij door Yeshua in de hemel opgenomen worden. Juist voor het begin van die verschrikkelijke tijd van grote verdrukking. Want het gaat gewoon niet gebeuren. En ze zullen allemaal heel erg teleurgesteld zijn. En ze zullen hun geloof verliezen. Nou... Een wonderbaarlijke bevrijding. De rest van Israël die overleven is bestemd om door goddelijke interventie te worden gered. De uitwerking van dit onvoorstelbaar godsgericht is dat ze zeer vernederd en gekastijd zijn. En velen zullen schudderen en geschokt zijn als ze uit gevangenschap geleid worden in een tweede exodus. En deze overlevenden zullen getraumatiseerd en verzwakt zijn door honger en ziekte. En volgens de profeet van Jeremia zullen zij niet in staat zijn om zaken te overzien. Overweldigd door emoties kunnen ze niet ophouden te huilen. In die dagen en te die tijden, luidt het woord des Heeren: zullen de Israëlieten komen zij en de Judeërs tezamen. Al wenend zullen zij voortgaan en de heren hun God zoeken naar Sion, zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Zij komen en zoeken gemeenschap, relatie, gemeenschap met Yahweh in een eeuwig verbond dat niet vergeten zal worden. Dat overblijfsel van Israël heeft hun les geleerd. Dat overblijfsel van Israël zal dan verscheurd en shellshocked. wenend met enorme behoefte aan vertroosting vragen. En, en, en ze vragen dan ook naar de weg naar Sion. Jeremia 31 heeft het daarover. Hè? En dan lezen we even. Jeremia 31 van vers 7b: De, de Heer heeft zijn volk verlost. Het overblijfsel van Israël. Zie, ik breng, hen uit het, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde. Onder hen blinden en lammen en zwangeren en barenden tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar Waterbeken op een effen weg waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël tot een vader, en Ephraim, die is mijn eerstgeborene, hoort het woord des heren, o volken, verkondigt het, in, het verre kust, in verre kustlanden, en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen, en behoeden als een herder zijn kudde, want de heren maakt Jacob vrij, en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Halleluja. Halleluja. Nou daar is een happy ending. Jeremia legt uit dat de tweede Exodus een veel grotere omvang heeft dan de eerste. Die meer dan 3 miljoen inclusief de Egyptenaren die zich bij hen voegden. Die tweede Exodus is een uittocht op veel grotere schaal vanuit alle delen van de wereld, zonder overdrijven misschien 60 tot 100 miljoen. Mensen, misschien veel meer dan dat. Ik weet het niet. Het moet nog gebeuren. En dan weten we het wel. Jeremia, we weten wel dat het gaat gebeuren. Jeremia 23, 7 tot 8. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land van Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, waar de Heer leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit alle landen waar hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen. Die eigen grond is de grond van het land van onze vader. Het is de grond van het eeuwige verbond dat Yahweh met Abraham heeft gemaakt. Het is al de grond tussen de rivier Nijl en de rivier Euphrates. En die grond die omvat half van Egypte, de hele Sinaï, de staat van Israël, het hele, hele land van Jordan, Jordanië, het hele land van Syrië, het hele land van Libanon, uh, de helft van Turkije, uh, een heel groot stuk van Turkije, de helft van Irak, het hele land van Kuwait, het land van Cyprus, een groot stuk van Saudi-Arabië. Het wordt een land dat wordt zo groot, een land dat groter is dan het land van de Verenigde Staten. Genoeg plaats voor alle Israëlieten die terug willen komen. Echt genoeg plaats. En wat je zult vinden in die landen, dus de steden zijn daar. De steden zijn bij de vijanden van Israël aangelegd. Zo so is de elektriciteit, zo so is de telefoon, zo so is de uh, uh, gas, you know, gas enzovoort. So Alle voorzieningen zijn daar bij de vijand voor Israël al aangelegd. En dan moeten wij daar aan toe gaan en ons huis uitzoeken... Nou, als een Arabier een prachtig paleis gebouwd heeft op een heuvel met een fantastisch zwembad enzovoort. En, en veranden en pilaren en uh, uh, bougainville en planten en palmbomen enzovoort. Dan neem je dat maar. Hè? Neem het maar. Is het van jou? Kies er maar één uit. En dat is de is toekomst. De eigen grond is de grond van het eeuwige verbond dat Yahweh met Abraham gemaakt heeft. En dat is de grond tussen de Nijl en de rivier Eufratus. En dat, die grond die heet de grond van groter Israël. En de profetie die Yahweh aan Abraham gegeven heeft, ik ga jullie groot maken. Ik ga jullie een grote natie maken. Nou, in een, op een kleine manier heeft Groot-Brittannië die profetie vervuld. Want Groot-Brittannië is het enige land in de hele wereld dat ooit de, de, de appellatie van groot voor hun eigen, eigen naam hebben gehad. Het is Groot-Brittannië, het is niet Groot-Nederland. Het is niet Groot-Groningen. Het huh? is niet Groot-België, het is Groot-Brittannië. Huh? En dat was zeg maar een eerste vervulling die op de zonen van Jozef geplaatst werd. Dat, dat is het geboorterecht van Jozef dat naar Ephraim en Manasseh gegaan is. Hè? En dat is deel van dat geboorterecht. Maar in de toekomst wordt het Groot-Israël. Het wordt genoemd het verenigde koninkrijk van Groot-Israël. Halleluja. En Messiah, Messiah will be the king. Messiah will be the koning. De Messias van Israël. Hij zal de koning zijn. Nou, de tweede exodus, wanneer Elohim zijn volk uitleidt voor de tweede keer... om het restant van Israël... ...tijd van herstel te geven... ...die uittocht maakt zo'n grote indruk... ...dat men gewoon de eerste Exodus vergeet. Zo, so, waar slaat de bovenstaande uh, uh, uh, nu precies passage nu precies op? Deze passage die we net gelezen hebben in Jeremia 23. Niets anders dan talloze miljoenen Christenen... ...en miljoenen Joden naar het beloofde land terugkeren... In hetzelfde context wordt gesproken over de Messias die recht spreekt en rechtvaardig brengt op aarde. Beide huizen van Israël, die al 3000 jaar van elkaar gescheiden zijn, worden nu verenigd in het verenigde koninkrijk van Groot-Israël. En dit, dit is nou de boodschap van het koninkrijk. Dit is... Essentieel is de boodschap van het koninkrijk. De boodschap van het koninkrijk is de vereniging van de twee huizen van Israël in één verenigd koninkrijk. Dat is de boodschap die Yeshua bracht. Dat is de boodschap die de apostels verkondigden. Dat is de boodschap die zelf ook Johannes de Toper verkondigde. Hij kwam om het koninkrijk te verkondigen. En dit is het Messiaanse koninkrijk. De twee huizen moeten tezamen komen. Die zijn 3.000 jaar van elkaar gescheiden. Maar de tijd komt dat die scheiding tot een einde komt. En er komt een vereniging. Er komt een reunie. Een reunie van broeders. Een broederreunie. Jeremia 23 en vers 6. In zijn dagen zal Judah behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen. De Heere, noem, hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Huh? Wonderful name. Beide huizen hebben in de tijd van Jacobs angsten zwaar geleden. Ze hebben als slaven helemaal geen veiligheid gekend. En ze hebben niets anders dan onrecht gezien. En in die tijd huh, hebben ze... De heren onze gerechtigheid. Ze, hebben, ze gaan onder gerechtigheid leven. In Zachariah 10 zegt het volgende. Er komt vreugde. Kijk maar, ze zijn allemaal aan het lachen. Zachariah 10, 6 8. Zo zal ik het huis van Judas sterken en het huis van Jozef verlossen. Ja, en ik zal hen terugbrengen omdat ik mij over hen ontferm. En zij zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. Want ik ben Yahweh, hun Elohim. En ik zal hen verhoren. Dan zullen zij zijn als een held van Ephraim En hun hart zal zich verheugen als van wijn. Ook zullen hun zonen het aanschouwen en zich verheugen. Hun hart zal jubelen. Daar hebben we nog over gezongen. Vanmiddag. De harten gaan jubelen in de Heere. Ik zal hen tot mij. Ik zal tot hen. Ik zal hen tot mij fluiten. Hij, hij fluit voor ze. Yahweh ja, fluit voor zijn mensen. Kom, kom, kom terug naar het land van de belofte. En hen vergaderen. Want ik bevrijd hen. En zij zullen even talrijk worden. Uh, talrijker worden. Als zij waren. Prachtig, vind je niet? Herinner je dat het huis van Jozef. Op de eerste plaats gaat om de Engelse, Engels sprekende volkeren. Naar nou Jeremia, kijk maar eens, Jeremia 16, daar staat van 14 tot 16. Daarom zie je dagen komen, des heren, dat niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land van Egypte heeft gebracht, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland, en uit alle landen waarin hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heeren, die hen zullen opvissen. En daarna zal ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen, van elke berg en elke heuvel en uit rotskloven, want mijn ogen zijn op al hun wegen. Nou, vandaag zitten we nog in de tijd van de vissers. He? Jullie zijn allemaal vissers, maar de dag van de jagers komt. En die dag staat op de tempel. Dit betekent niets anders, dan die inzameling van de overlevenden van beide huizen van Israël, in hetzelfde eindtijdcontext spreekt deze tekst over de roemrijke terugkeer van de ex-gevangenen van Jacob. Ezekiel 39, kijk daar maar eens even. Oh nee, dat is verkeerd. Eén terug. Oké. Okay. Ezekiel 39, 25 tot 29. Daarom zegt de Heer, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob, en mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor mijn heilige naam. Zij zullen de smaad en de ontrouw, waarmee zij mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt als ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen heiligen betonen. De heiligen betonen. Vind je dat niet interessant? He? Vind je dit niet interessant? Zal ik dat nog eens een keer lezen? Uh, uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal, zal ik mij voor het oog der talrijke volken, aan hen de heilige de heilige betonen. Weet je wat dat betekent? Hoef ik niet uit te leggen, hè? Dat weet je allemaal, hè? De heilige betonen. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer, ik kan niet spellen, hè, onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel. Zonder dat ik iemand van hen daar achterlaat. Niemand wordt achtergelaten. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Want ik mijn geest over het huis Israëls, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Heer. Dus iedereen die terugkomt in die grote redding van de tweede exodus, krijgt de Ruach HaKadesh. He? krijgen de heilige geest, de gaven van de heilige geest. En, en door die gaven worden zij getroost. He? En gaan ze een nieuw leven beginnen, in het land van de belofte. We zijn er bijna. Willen jullie even stoppen voor een kopje thee? En dan doen we het stukje, de, de, de laatste stukje een beetje na de thee. Zullen we dat doen? Lieve Israëlieten, ik wil je even laten weten waarom wij deze bijeenkomst hebben. En wij hebben deze bijeenkomst om te leren over de tweede exodus... en te leren over de grote en wonderbaarlijke bevrijding die naar Israël komt. En te leren over de, de, de instelling of de aanstelling van het verenigde koninkrijk van Israël. Nou, we hebben dus juist ook uh, de, de geschriften gelezen van Ezekiel 39. Uh, en uh, nou gaan we dus een beetje verder. Uh, en je kan wel zien dat het jouw is, wil is dat het rebelse en ontrouwe volk in gevangenschap zou gaan... En dat betekent dat de eindtijd gevangenschap van alle israelitische naties zal onvermijdelijk gaan gebeuren. Zij behoren van hun religiositeit bevrijd te worden. En het goede nieuws is dat ze inderdaad bevrijd worden, zullen worden uit de handen van hun vijanden. En de Bijbel bevestigt dat de Israël van de eindtijd grenst aan de westerlijke de westelijke en oostelijke zee. Na de boete, en, en, na de boete het berouw en gebed van het restant van Israël, de profeet Joël spreekt over de woede van de heilige Israëls, die zich op Israëls vijanden richt. In dezelfde tekst ligt een verborgen boodschap die te maken heeft met Amerika. Kijk even naar Joël. Joel 22, toen nam de Heer het op voor zijn land en hij kreeg medelijden met zijn volk. De Heere antwoordde, zijn volk, zie, ik zal u horen most, most en olie zenden, zodat gij daarmee verzadigd wordt. En ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken. Ik zal van u wegdrijven die uit het noorden... En hem verjagen naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de oosterlijke zee. En zijn achterhoede naar de westelijke zee. En zijn stank zal opstijgen. Want hij heeft grote dingen gedaan. Hij heeft slechte dingen gedaan. Nou zag je dat? Oosterlijke zee en westelijke zee. De geschriften leggen uit dat Israël in eindtijd een omvangrijk grondgebied zal hebben, dat zich van de oostelijke tot de westelijke zee uitstrekt. Dit kan zeker niet slaan op de omvang van de huidige staat van Israël. Het grenst wel aan de Middellandse Zee, maar dat is geen grote zee. Dat is maar een klein, klein zeetje, zeker geen oceaan. Maar het slaat wel op Amerika, die, die met haar landmassa grenst aan de stille en de Atlantische oceaan. In Amerika zegt men, from sea to shining sea. Heb je dat ooit gehoord? From sea to shining sea. En, op basis, en dat is de basis van een nationaal, heel erg bekend lied, dat heet America the Beautiful. En het refrein van dit lied repeteert continu de fantastische zegeningen die Yahweh over Amerika heeft uitgestort. En het gaat zo. Amerika, Amerika, God shed his grace on thee. Amerika, Amerika, God mend on every floor. Uh, and then it goes on. And crown thy good with brotherhood. From Sea to Shining Sea, right? And this is one of the great national songs of America. And there are congregations, you know, Messianic Sabbath-keeping congregations in America who change this song. And they change the song, O oh Israel, O oh Israel, God shed his grace on thee. Amen, da-da-da-la-la. En la. het gaat verder, je ziet. Dus so in plaats van Amerika, Amerika is het oh O Israël, O oh Israël. Wat? Oké, okay. <laughs> sorry. Hier <laughs> heb je dat liedje. Hier He? heb je dat liedje. Wil je het zingen? Nee, doe maar niet. Dan gaan we door. De, De profeet Joël spreekt ook over een grote verlossing door hemelse interventie... Wanneer Yahweh brengt zijn oordeel over de naties die zijn volk zo wreed en hardhandig behandeld hebben. En dat zien we in Joël um, 3, vers 1 tot 2. Want zie in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel is Raël dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. Nou, de meeste mensen kennen de beroemde woorden van de profeet Jesaja die voor de Verenigde Naties staan. Hè? En dat zegt, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsneden, omsneden en smeden. Ja, ik kan niet spellen, hè? En, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard uh, opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Verontschuldig mij voor de spelling. Uh, dus, nou dat is interessant. Dit vers spreekt over een tijd van universele, universele vrede op aarde. Die door een goddelijke regering is gevestigd op aarde. Dat op het moment dat alle naties zich onderwerpen aan de Messias van Israël. En alleen als dat gebeurt, zal er vrede komen op de aarde. En zoals Jesaja 2:3 dat duidelijk uitlegt. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen, en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat wij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Herens woord uit Jeruzalem. Nou, maakt u klaar voor oorlog. Want dat komt, dat komt er nauw aan. Maakt u klaar voor oorlog. Voordat de universele vrede komt, moeten de beide huizen van Israël in een tweede exodus gered worden. En die redding zal door verschrikkelijke oorlog plaatsvinden. Zoals de profeet Joël dat uitlegt. Maakt u klaar voor oorlog. Dus we hebben dus gelezen over die zwaarden in ploegscharen. En we hebben gelezen over die speren in snoeimessen. Dat voor de Verenigde Naties staat. Maar hier hebben we een andere boodschap. En dit moet eerst gebeuren voordat het andere gebeurt. Joel 3, 9 tot 12 en 14 tot 17. Roept dit uit onder de volken. Heiligt de oorlog. Doet de helden opstaan, de alle krijgslieden aantreden, oprukken. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. De zwakken zeggen, ik ben een held. Maakt u op en komt alle volken van rondom en verzamelt u. Doe, o heren, uw helden daarheen aftalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal ik zitten.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 En een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten dat ik, Yahweh, uw Elohim, ben. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen er niet doortrekken. Amen, indeed. Nou, de veldslag, die oorlog waar we het over hebben is de veldslag, de grootste veldslag die de wereld ooit zal kennen. En dat is de veldslag van Hamageddon. En deze monumentale en finale veldslag en confrontatie neemt plaats nadat de rest van Juda en Israël uit ballingschap zijn gebracht in de tweede exodus. De vallei van Jehoshaphat, ook bekend als de Kidron, Valley, vallei, de Kidron Vallei tussen de Olijfberg en Jeruzalem. In hetzelfde context wordt dat de veldslab, veldslag van Harmageddon genoemd. In openbaring 16, 16. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. Dan lezen we ook nog openbaring 9, 16 tot 18. Het getal der legerscharen van de ruiterij... ...was 2 maal 10.000 tienduizend, tienduizend tallen. In, ik hoorde hun aantal. Nou, twee maal 10.000 tallen... ...is 200 miljoen soldaten. En weet je dat China dat vandaag gemakkelijk kan opbrengen? Helemaal geen probleem... ...om daar 200 miljoen soldaten naar Jeruzalem te sturen. Dat is, vandaag is die professie al is het mogelijk om vervuld te worden. Dat was veertig jaar niet mogelijk, maar vandaag is dat wel mogelijk. En uh, dus, wij leven in die tijd. Uh, en al dus zag ik in dit gezicht de paarden van hen die erop gezeten waren. Zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. Dat waren helemaal geen paarden. We hebben geen paarden in de oorlog. Nou, misschien zijn het tanks of zoiets, of... Uh, Helikopters, raketten, je weet het niet. Hè? Moderne, moderne wapens, Zwavelkleurige harnassen. En de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwam vuur. En rook en zwavel. En door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel. Die uit hun bek kwamen. Het derde van de mensheid zal worden gedood in die finale battle van Armageddon. Dat wil zeggen dat meer dan 2 miljard mensen uh, gaan, gaan, uh, gaan sterven in, in, die, in, die, in die grote oorlog, die finale oorlog. Die finale slag wordt door Satan geleid. En het is zijn laatste poging om het Messiaanse Rijk te verhinderen. Dat komt, dan komt er de meest vreselijke aardbeving die de mensheid Ooit gezien heeft. En dat, dat lees je in Zachariah 14, 3 tot 5 en ook vers 9. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden door splijten, oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal wijken tot Assel. Ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. En de Heere mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. Dat is belangrijk. Komt niet alleen. He brings the saints, al de heiligen die komen met Messias. De Bijbel bevestigt de conclusie van de derde oorlog waar Washington, uh, George Washington het over had. De Yahweh Savaot komt met al zijn heiligen om te strijden tegen de vijanden van het volk van Israël. En die eindstrijd vindt plaats rondom Jeruzalem, zoals het boek van openbaring dat uitlegt. Openbaring 19, 11 tot 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij veldt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam. Die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden... ...gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf... En hij treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam koning der koningen en heere der heren. Halleluja. Nou deze tekst spreekt of legers uit de hemel. Hemelse legers. Bekleed met wit, wit linnen, wit en zonder smet. Dat heeft te maken met de heiligen van de Allerhoogste. Het heeft te maken met de uitverkorenen van God. En de uitdrukking getrouw en waarachtig en het woord van God kan alleen op Yeshua, onze Mashiach, slaan. De Mashiach van Israël. De Joden kennen hem als de Mashiach ben David. En, en wij, wij kennen hem misschien als de Mashiach ben David. Joseph. Het zijn dus de legers van de heiligen die het koninkrijk van hun koning vestigen. Nou, valt dat nou niet samen met het visioen van George Washington? Kijk maar eens even. Daar wordt gesproken over een engel met op zijn oorlogsstandaard het woord Unie geschreven. Bijgestaan door legioenen van witte geesten. De engel die Washington zag was de Messias van Israël, bijgestaan door een leger van heiligen. George Washington's visie concludeert. Opnieuw ontspringen dorpen, steden en metropolen waar ze waren geweest. De briljante engel plaatste een azuren standaard te midden van hen en riep met luide stem, zolang de sterren blijven. En de hemelen douw geven aan de aarde, zo zal de juni overleven. Het is de juni van Israël waar het over gaat. Hij nam van zijn wenkbrauw de kroon waarop het woord Unie geschreven is en plaatste die op de standaard terwijl de bevolking neerknielt en Amen zegt. Het spreekt over. Uh, uh, ja, nou, moeten we toch even zeggen. Kunnen wij daarvoor ook niet neerknielen en amen zeggen? Amen. Huh? Dat is ook voor ons. Huh? Het gaat over ons. Het gaat allemaal over ons. Amerika is een enorm belangrijk onderdeel van Israël. En George Washington had een voorsmaak... 233 jaren voor onze tijd, waarin de, hij de juni van Jacob kon zien in een visie. En hiermee wordt bedoeld de restauratie van het gehele huis van Israël. Na een 3000-jarige scheiding komen beide huizen, Juda en Israël, weer samen in het Verenigde Koninkrijk van Israël. Het is de juni van de twaalf tribale stammen... Van Israël. Deze juni van Jacob is de finale volvulling van het verbond van Yahweh met de Hebreeuwse patriarchen van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het ware goede nieuws van het koninkrijk dat Yeshua en de apostels predikten. De juni is blijvend, zolang als de sterren blijven. En de hemel dauw op de aarde zendt, zal die juni altijd blijven. Ik vind de woorden van George Washington's visie, de laatste woorden van die visie, erg mooi. Want het zegt, ik weet niet of dat hierop staat, staat er, op. staat er niet op, dan zeg ik het maar. Het zegt, laat ieder kind van de Republiek leren te leven voor zijn God... Zijn land en de Unie. Nou, mijn geliefde Nederlandse Israëlieten. Ik moet die woorden wel een beetje aanpassen op onze situatie. Laten we het dan zomaar zeggen. Laat iedere Nederlandse Israëliet leren te leven voor Yahweh. Voor Israël zijn toekomstig land. En voor de Unie van Jacob. Amen.